Van de vertrekkers heeft PvdA-kamerlid Dijksma het langst in de Kamer gezeten. Zij was kamerlid sinds 1994. Onderbroken door een periode als staatssecretaris van Onderwijs... in het kabinet Balken en de Vier. Dertien kamerleden kregen een lintje onder wie kamervoorzitter Verbeet zelf. Premier Rutte citeerde een journalist die zei dat Verbeet in professionaliteit... alleen de koningin boven zich moet dulden. Morgen wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. Een Deens Weekblad publiceert morgen de toplessfoto's van Kate Middleton. De hoofdredacteur zegt dat hij Denemarken wil laten zien... waar het allemaal om te doen is. Een rechtbank bepaalde gisteren dat het Franse tijdschrift Closer... de foto's van de vrouw van Prins William niet verder mag verspreiden. Closer was het eerste blad dat de foto's afdrukte. Daarna volgden ook media in Ierland en Italië. Het Deense Weekblad is het eerste medium... dat na de rechtszaak aankondigt de foto's te gaan publiceren...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 Het Openluchtmuseum krijgt de komende vier jaar geld... om de kanon van de Nederlandse geschiedenis aan het publiek te presenteren. Dat heeft het Arnhemse Museum van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te horen gekregen. Het museum krijgt jaarlijks 2 miljoen euro. Met dat geld moet het een digitale presentatie en een grote tentoonstelling maken. Het Openluchtmuseum werkt daarbij samen met het Rijksmuseum in Amsterdam. Over drie jaar moet de tentoonstelling ingericht zijn. Wielrenner Tony Martin heeft in Valkenburg zijn wereldtitel Tijdrijden geprolongeerd... De Duitse van Omega Pharma Quickstep was ruim vijf seconden sneller dan de nummer twee, de Amerikaan Taylor Finney. Brons was voor Vasil Kirienka uit Wit-Rusland. De Nederlandse tijdrijder speelden geen rol van betekenis. Het weer vanavond en vannacht alleen buien langs de kust. En het koelt af naar een graad of vier in het binnenland. Aan zee wordt het negen graden. Morgen af en toe een bui, vooral in het noorden. Dan wordt het ongeveer zestien graden awb verkeersinformatie Het is minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 90 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, vooral bij Amsterdam en Rotterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... staat voor Knopert Amstel, 4 kilometer file. Dat is de een ongeluk. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor de randweg Dordrecht 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En de lange file op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Afrit-Briele en Pernis staat 13 kilometer file...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 Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Komend uur hebben wij een gesprek met de baas van de Orde van Advocaten. over dat nieuws dat grote sommen contant geld als honorarium. tot het verleden moeten gaan behoren. We beginnen met het mysterie van de zogeheten triltoren van Rijkswaterstaat langs de A2 bij Utrecht. Dat mysterie is opgelost. Zo'n 1500 medewerkers konden door de trilling niet meer in het gebouw werken. Ze zijn nog steeds op verschillende alternatieve plekken gehuisvest. Verslaggever Martijn van der Zanden ontrafelt mede door middel van een informatiefilmpje bedoeld voor medewerkers het mysterie. De afgelopen maanden is uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst van de trillingen. Via een animatiefilmpje wordt duidelijk wat in ieder geval niet de oorzaak is. Natuurlijke invloeden, zoals harde wind of seismologische trillingen, kunnen het niet geweest zijn. Het KNMI gaf daar uitsluitsel over. Maar wat is het dan wel? Het blijkt het bakje van de glazenwasser te zijn. Als de bak wordt opgehaald en helemaal bovenaan over de rails rijdt veroorzaakt dat altijd een schokje in het gebouw. En dat schokje heeft een bepaalde trillingsfrequentie, zoals alles een frequentie heeft. Als je met je vinger over de rand van een wijnglas gaat, begint het glas te trillen en maakt het een zoemend geluid. Ook vloeren en meubilair hebben zo'n trillingsfrequentie. Bij metingen van al die trillingsfrequenties in Westraven bleken die van de vloer en de bureaus van dezelfde orde te zijn... als van het schokje dat de glaswasbak veroorzaakt. En dat is opmerkelijk en toevallig, zegt de Rijksgebouwendienst. Die combinatie van factoren, die eigen frequentie van de vloeren... die precies overeenkomt met de afgegeven trilling van het glaswans, dat is echt een toeval waarvan je niet verwacht dat die kan optreden. Versterkt dat dan elkaar? Ja, dat, dat verschijnsel dat noem je resonantie. Dus een lichaam die dan een eigen frequentie heeft en die dan een ander lichaam in, in, ook in trilling blijft... dat kan zich met elkaar versterken, dat klopt. Had dit van tevoren bedacht kunnen worden? Wordt er gekeken inderdaad naar de frequentie van, nou ja, van, van, van zo'n vloer bijvoorbeeld? Nee, dit is echt zo uitzonderlijk dat dit combinatie is... dat, wordt, dat zit niet standaard in het, in het onderzoek of in, in het ontwerp van een pand. Wat nu, behalve dan dat bakje voorlopig even niet gebruiken? Nou, dat is eerst de belangrijkste maatregelen. voorlopig niet gebruiken. En dan nu kijken hoe we de ophanging bijvoorbeeld anders kunnen doen... dat die trilling niet verder doorgegeven kan worden. Of een andere installatie, dat zou kunnen. Bij Rijkswaterstaat zijn ze blij dat de oorzaak nu bekend is. Er komen dus echt heel veel collega's. En die zullen ongetwijfeld, net als ik, blij zijn dat we weten... hoe, hoe die trillingen nou, hoe, waar, waar die aan te wijten zijn. Het was natuurlijk heel lang onduidelijk. En mensen dachten ook van, ja, ik, ik weet eigenlijk niet of ik, of ik nog wel terug wil daar. Maar ja, met deze oorzaak zou, zou dat probleem wel eens verholpen kunnen zijn natuurlijk. Nou weet u, uh, we hebben ons eigenlijk op twee zaken steeds geconcentreerd. We vinden dat onze medewerkers in een veilig gebouw moeten zitten. En als het even kan, willen we ons werk gewoon ongestoord voort kunnen zetten. Het gaat om ongeveer 1500 medewerkers. Op hoeveel locaties zijn die nu bijvoorbeeld aan het werk? Er zijn eigenlijk vier locaties in gebruik waar die mensen nu uh, werken. En daar zitten ze nog wel even. Want dankzij het grote onderzoek is de Rijksgebouwdienst nog wel achter iets anders gekomen. Een constructiefout in de gevel. Nou, Er zit een uh, bevestiging die er nu in zit. Die is eigenlijk star. Dat betekent dat daar weinig ruimte is om flexibiliteit, om wind op te vangen. Dat kan betekenen bijvoorbeeld als het inderdaad heel hard waait, wat kan er dan gebeuren? Dan loop je een risico dat daar de schade ontstaat aan die ophanging. Dat die naar beneden komt? Of hoe ernstig is dat? Nou, dat is wel een heel extreme situatie, dat, dat, dat, dat, dat denken wij niet. Maar dat er wel schade ontstaat in de zin dat daar dat bouten losgaan... of dat daar beton uh, uh, wordt losgevrikt of dat er glasbreuk ontstaat... Dat zou kunnen. Hoe lang gaat het nog duren voordat het gebouw weer nou ja, zeg maar even opgeleverd wordt? Wij streven ernaar nou om dat voor 1 januari 2013 te doen. Wat gaat het allemaal kosten eigenlijk? De kosten die we nu gemaakt hebben, dat zijn de kosten van het onderzoek. En de kosten die we hebben voor de alternatieve huisvesting van medewerkers de Rijkswaterstaat. En dat orde groot enkele miljoenen. Enkele miljoenen, dus dat is een flink bedrag. Je nou, praat over huisvesting van 1500 medewerkers. Een groot pand. En dat gaat al heel snel hard doorlopen zo'n teller. Ja. Case Closed, zaak opgelost. Op onze website het reconstructiefilmpje nws.nl. Dan Frankrijk. Frankrijk heeft voorzorgsmaatregelen genomen. En dat heeft te maken met cartoons over de profeet Mohammed. Die staan in een Frans blad. De regering vreest dat dat tot protesten leidt. En heeft in twintig landen de ambassades, consulaten en Franse scholen tijdelijk gesloten. Correspondent Ron Linker over deze stap. Men was daar heel duidelijk over. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat er aanslagen zijn. Maar het past natuurlijk wel in het beeld van de afgelopen weken om uh, voorzorgsmaatregelen te nemen tegen mogelijke demonstraties op vrijdag. Uh, je ziet dat uh, moslimorganisaties hier in Frankrijk oproepen tot terughoudendheid. Dat men weliswaar uh, verafschuwd gereageerd heeft op het uitkomen van het tijdschrift. Maar dat men toch oproept tot kalmte. En het is de vraag of die oproep ook in het buitenland gehoord zal vinden. Vandaar het sluiten van die ambassades, ook het sluiten van enkele Franse scholen in het buitenland. Allemaal uit voorzorg. Dat was Ron Linker. Ja, de vraag is natuurlijk hoe voorzichtig moet je zijn als het gaat om cartoons en de islam. Wanneer is iets satire? Wanneer is het echt een belediging? Iets waardoor mensen zich beledigd voelen? Jeroen Jager staat met die vraag in het nieuwe persmuseum in Amsterdam. Jeroen. Uh, ja, vlakbij dat museumplein uh, hebben ze hun kwartier gevonden. Ze zaten eerst uh, in het Instituut voor Sociale Geschiedenis. zitten nu hier en vrijdag opent hier een expositie. Toevallig ook over uh, cartoons uit de Arabische wereld. En we hebben voor de gelegenheid even Joep Bertrams uitgenodigd... die we allemaal kennen als cartoonist van Nieuwsuur bijvoorbeeld. Nog steeds in de Groene Amsterdammer, vroeger ook in het Parool. Uh, ik heb u net die cartoons laten zien uh, die uh, gepubliceerd zijn in uh, Charlie Hebdo... Uh, wat vindt u van deze cartoons? Ja, ik uh, vind ze toch wel grappig, hoor. En, en ze zijn wel keihard. En uh, ik kan me voorstellen dat men in de Arabische wereld niet echt blij is ermee. En in Frankrijk ook al niet. Maar het is toch... Ja, het, het, het, het is uh, een getekend contraterrorisme met, met humor. En, ja, moet kunnen? Ik vind wel dat het moet kunnen. Maar je moet het ook durven. Maar zij doen het er wel om. En vindt u dat een goede, een, de juiste motivatie zeg maar, om het te doen? Nou ja, ze reageren gewoon op, op, op, op de, de manier waarop in de Arabische wereld gereageerd wordt. Op die film die ook alweer... Uh, ja, die film, dat, dat, daar kunnen we kort over zijn. Dat is de moeite niet waard om naar te kijken. Maar de manier waarop er op gereageerd wordt, georchestreerd volgens mij... Ja, daar reageren zij weer op. Zo van, wat zullen we nou krijgen? Zou u zelf dit soort cartoons tekenen? Ik heb er de moed niet voor, ben ik bang. De moed niet voor? Nee. nee je zou het wel willen? Nou, uh, je moet het ook kunnen. Het dat, dat moet, moet, moet in je zitten om, om, uh, om op die manier uh, uh, te communiceren. Dat, dat, dat, dat, dat hoort bij je of dat hoort niet bij je. Hmm. En uh, ja, ik, ik heb dat, als ik het zou doen, dan wordt dan, dan word het geforceerd. Terwijl het daar een soort natuurlijkheid heeft. Het heeft ook De manier van tekenen is, is, is heel direct. En die leent zich daar ook al een stuk makkelijker voor. Als ik het zou doen, dan, dan, dan, dan, dan wordt het waarschijnlijk... maar ja goed, dan, dan wordt het technisch dan wordt het veel pijnlijker allemaal. en Dat moet je niet willen. Um, want als we, we, we kunnen die prenten niet uh, laten zien... maar we zien bijvoorbeeld een ontklede Mohammed uh, op een van de prenten... Uh, met op zijn achterste een ster met uh, de tekst daarbij, een ster is geboren. Ja, dat, dat refereert natuurlijk weer direct aan, aan, aan, aan die film. Uh, uh, Innocence of Muslim. Ja, precies. En uh, ja, dat slaat natuurlijk op zich nergens op, alleen op die film. Ja. En daar gaat het eigenlijk. Dat, dat is ook het enige wat het om gaat. Het, het, het, is, uh, het provoceert natuurlijk enorm. En het, ja, het, het, is, het, het heeft ook wel iets, grap, uh, ja, het heeft iets grappigs. Gewoon. Waarom is dit grappig? En uh, kan dus in uw ogen en waarom kunnen andere dingen niet? Waar ligt zeg maar die grens? Nou, wat, wat, wat ik aardig vind is, is dat er een soort dubbele bodem in zit. Daar dat zit nog iets achter, zo van ja, je moet wel weten waar het over gaat. En, en, en, en dan, dan, dan snap je hem helemaal. Als je hem zo ziet, die tekening, denk ik ja, wat, wat heeft dat er nou mee te maken, eh, morgen met, met, met, met, met de ster op zijn achterste... Uh, maar als je het weer weet uh, relateert aan die film... waarin Mohammed voor het eerst in voorkomt... Ja, dan kun je zeggen, A Star is Born en dat het op die manier tekenen is toch wel geinig. Dit gebeurt in Frankrijk bij dit blad. Dit blad is daarvoor bedoeld natuurlijk. Het is niet voor niks dat ze het publiceren. Ze hebben het vorig jaar ook al gedaan. Durven het nu dus weer opnieuw. Is dit typisch Frans dat dat daar gebeurt? Of zou dat ook in Nederland kunnen gebeuren? We hebben hier natuurlijk Grigorius Nekschot gehad. Maar zou uh, zeg maar diezelfde satire hier in Nederland kunnen? Nou, ik, ik, ik, ik, ik ken hem niet. En, en god, eh, eh, Charlie Hebdo heeft natuurlijk een lange traditie. Hè? De, de, daarvoor zat je Harakiri. Die, die, die hadden ook al van die grappen. En vaak grappen die betrekking hadden op het geloof. De paus krijgt er van langs. De, de, de islamitische wereld krijgt er van langs. En dat zijn natuurlijk de twee grootste... Uh, confessionele pijlers in Frankrijk. Dus uh, daar gaat het vaak over. Ja. Het, het gaat dus en over het geloof. en over de staat, natuurlijk. En daar gaan we het straks na zessen over hebben. Want hier is dus die expositie van prenten. over de islamitische staten, de Arabische staten. Uh... Interessant om te zien wat de grenzen daarin zijn, in die tekeningen, na zessen. En na zessen praten we ook met onze eigen hoofdredacteur... hoe de NOS omgaat met de publicatie van dit soort cartoons... wel of niet laten zien aan het uh, publiek. En na half zes de hoofdredacteur van uh, het tijdschrift Charlie Hebdo. En intussen staat de achterdeur wijd open bij de populairste internetbrowser in de wereld. En dat is geen goed nieuws voor ons, servers op dat wereldwijde web. ANWB Verkeersinformatie, vandaag Edwin Gerrit. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de Randstad. Er is maar één file die opvalt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Staat tussen Zevenbergs, Hoek en Dordrecht 6 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstroop is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. It's an orchestra. Yeah. natuurlijk een gouden ouder, must be an angel. Geen algemene beschouwingen deze week, maar morgen het debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Ook verkenner Henk Kamp is daarbij aanwezig. Zijn Rutte en Samson vandaag ook al aan het formeren? Michiel Breedveld vroeg het aan Rutte zelf, want wat doen ze? Vooral praten. Kijk, dat diep in de ogen kijken lijkt niet tot zoveel, want die, die ogen kennen we wel. Maar het gaat vooral om praten en zeggen hoe gaan we nou dit mooie land sterker uit de crisis loodsen. We hebben twee partijen aan tafel die heel verschillend denken over heel veel onderwerpen. De kiezers heeft ons bij elkaar gezet. Uh, de crisis dwingt dat we het snel doen. Uh, en er is vertrouwen dat het ook kan. Gonst van de geruchten, hoe komt dat? Het gonst van de geruchten waarover? Want alle namen zijn nu bekend toch? Van de onderhandelaars en van de informateurs. Dat u het goed kunt vinden op persoonlijk vlak? Dat is geen gerucht. Dat is een feit? Ja, in er, is, ja, goed, er is vertrouwen over hem weer. Hè. Er is besef dat de kiezer ons bij elkaar heeft gezet. En dat de crisis ons noodzaakt om er ook zo snel mogelijk iets van te maken. En vervolgens hoor ik ook de hoopvolle verwachting dat het ook snel kan? Ja, zo snel mogelijk, maar ik ga er geen termijn aan prikken. Uh, zo snel niet langer dan nodig is. Maar is er, is er reden om zo positief ten, uh, tegenover die formatie te gaan staan? Ja, laten we zeggen, kijk, de verschillen tussen de Partij van de Arbeid en de VVD zijn heel groot. Uh, en we hebben ook gisteren denk ik allebei in verschillende vraaggesprekken gezegd dat je gaat proberen om daar allemaal vage compromissen op te breien. Dat is heel lastig. Dat kun je doen als je een kabinet om een flank hebt, een centrumrechtskabinet of een centrumlinkskabinet. Maar een kabinet waarin twee grote partijen zitten die op heel veel punten verschillen, dan moet je een andere type formatie hebben. En meer kijken kun je elkaar wat gunnen, nou, uitruilen. Ja, elkaar wat gunnen vind ik een positievere term. En uh, dan is het aan de vraag dadelijk, uh, die intenties zijn. Dan moeten we daar naar die onderhandelingstafel kijken of dat ook lukt. Wat mij zo opvalt over dat, over dat uitruilen in het verslag van meneer Kamp... staat bijvoorbeeld niet dat u zegt van ik wil per se afspraken maken... over de hypotheekrenteaftrek. Ik ga nu niet alle onderwerpen langs. Maar u heeft zich in de campagne daar wel heel hard voor gemaakt. Ja, maar ik ga niet nu op concrete onderwerpen in. De formatie doen we echt in beslotenheid, anders... Lukt het nooit? Hè? Ik zit nog eens te herlezen, ik raad u dat allemaal aan. Het prachtige boek van Ed van Tijn, dagboek van de onderhandelaar. Hè? Dus iedere keer als ze dan iets hadden afgesproken, Den L en Van Acht... dan kwamen ze naar u toe in Hotel Belair uit het katzhuis, En dan berichten ze met de tussenstanden. Uh, dat kabinet is er niet gekomen, dus dat moesten we niet meer doen. Een ander ding wat me heel erg opviel in het verslag van Kamp... is dat er gezegd wordt, we willen een kabinet met afspraken op hoofdlijnen. Wat bedoelt u daarmee? Ik denk dat we allebei vinden dat het een kabinet moet zijn met gewoon goede mensen erin. En hele goede mensen moet je ook enige ruimte geven om uh, wat je dan met elkaar afspreekt ook in te vullen. En als je alles tot zoveel cijfers achter de komma en in detail en allemaal al op papier hebt staan. Ja dan krijg je een soort gestold wantrouwen. En nogmaals deze partijen staan politiek ver van elkaar af. Maar u zegt eigenlijk wij willen, wij willen op basis van vertrouwen een richting aangeven. Maar is ook een recept voor problemen in de toekomst. Kijk, het leven is niet zonder risico's, daar heeft het helemaal gelijk in. Maar de intentie is absoluut om, als we eruit komen, het ook vijf jaar te doen met elkaar. En om een, een globaal idee te krijgen, om, wat voor globale afspraken op hoofdlijnen moeten we dan aan denken? spijt me echt, ja, weet je, ik baal er ook van. Ik zou liever gewoon zeggen hoe het allemaal zit. Nou, we gaan het afwachten. Wanneer gaat u weer, weer spreken vanavond? De eerste camera zetten. De camera moet morgen de beide informateurs met een opdracht aan het werk zetten. Geen informeel contact? Uh, nee, en dan zo snel mogelijk aan de slag. Michiel Breedveld in gesprek met VVD-leider Rutte. Dan uh, gaan we naar de kiesraad, want die had het natuurlijk al vastgesteld dat de verkiezingen goed zijn verlopen. Er waren toch wel enkele kleine incidentjes. Kamerlid Willy Bort van Beek van de VVD die gaf vandaag een, een soort van bloemlezing over de afwijkende gebeurtenissen vorige week woensdag. Het aantal klachten over vormen van ongewenste beïnvloeding van kiezers was gering. In de stembureaus Zandvoort 12 en Oosterhout 27... stoorde het kiezers dat er een krant met een advertentie van de VVD op tafel lag. Ja. Ja. Ja. De meest subtiele vorm deed zich voor in het stembureau Arnhem, 8, Arnhem 76. Daar bleken de rode potloden in het stemhokje van het merk Samson. <tie> <tie> <tie> <tie> Die, die vermelding is onmiddellijk afgeplakt. <laughs> En een van de lachers natuurlijk was Diederik Samsom zelf. Uh, Bert van Sloten, de vraag is natuurlijk... wat gebeurde daar dan in Arnhem? Uh, jij hebt dat uitgezocht, want jij vond dit wel een interrigerende kwestie. Ja, behalve dat bij mij natuurlijk ook de glimlach op de mond verscheen. En uh, dacht ik van, wat is er dan gebeurd daar in dat uh, stembureau? Nou, we, we hebben de gemeente Arnhem uh, gebeld. De potloden waren op, waarschijnlijk niet geleverd aan het stembureau. Dus wat hebben de mensen gedaan? Die zijn uh, de straat overgestoken, hebben daar in een plaatselijke kantoorboekhandel... potloden uh, gekocht uh, en van allerlei met Merken is er nog bij uh, gezegd en een van de merken was het merk Samson. Ook met een M echt Dat op het dachten eind. ze. Nou, daar is het misverstand de hele tijd over. Is het Samson of het merk Samson? In ieder geval dachten mensen dat het de naam van de PvdA-lijsttrekker uh, was. Maar wacht was. even, er is, neem ik aan, maar één merk potloden. Of heb je het merk met een M en een N? Er zijn een heleboel merken potloden, ja, maar, maar in maar dit geval is er, hebben wij uitgezocht... en uh, er zijn er twee fabrieken uh, of uh, handelshuizen die dit leveren. Eén uh, zit in Rusland... Maar wij slaagden er niet in om daar bestellingen te plaatsen. En één zit erin in het Verenigd Koninkrijk. En waarschijnlijk hebben die het geleverd. Samson Office Supplies. En die verkopen potloden. Maar dat is met een n die potloden. Althans, de naam van dat bedrijf. Maar wacht even, bedrijf. Bert, jij wilde dus potloden in Rusland gaan bestellen... om dit uit te zoeken. Nou, daar hebben we ook gekeken van, uh, of, of het Russische potloden waren uh, of niet. Want dat zou het verhaal helemaal prachtig <lacht> hebben gemaakt. Zover gaat het dus niet. Want <lacht> waarschijnlijk is het dus het Britse bedrijf... wat de potloden heeft geleverd. Lang leven de democratie. En het controleren van de democratie. Daar gaat het allemaal om. Ja, wacht, want hoe heeft de PvdA het gedaan trouwens in Arnhem? <lacht> Ik weet niet hoe ze uiteindelijk in dat stembureau hebben gestemd...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 De orde van advocaten wil dat advocaten in de toekomst niet meer contant worden betaald door hun cliënten. Alleen bij bijzondere omstandigheden zou tot maximaal 2000 euro contant kunnen worden afgerekend. Nu zijn contante betalingen tot 15.000 euro toegestaan. Aanleiding is de tuchtzaak tegen advocaat Moscovic. Volgens de orde nam hij geregeld grote sommen geld contant aan als betaling zonder dat te melden. De Consumentenbond adviseert om voorlopig geen Internet Explorer te gebruiken. De browser kan met een veiligheidslek... waardoor aanvallers persoonlijke informatie kunnen stelen... of de computer kunnen overnemen. Microsoft werkt nu aan een oplossing. PvdA-Kamerlid Ariep wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze heeft zich als eerste kandidaat gemeld voor de functie. Die is vrijgekomen omdat haar partijgenoot Verbeet stopt. En in de Ridderzaal in Den Haag... heeft een 13-jarige jongen uit de Filipijnen... de Internationale Kindervredesprijs 2012 gekregen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 Het zal u niet zijn ontgaan dat we vandaag stevige buien hebben gehad met onweer en hagel daarbij. En ook op dit moment trekken ze nog over grote delen van Nederland. Vanavond worden de buien minder actief. Eh, worden ook gewoon wat, wat minder in aantal. En vooral in het binnenland wordt het vannacht dan droog en koud. Met lokaal minima beneden de 5 graden. Kustgebieden minimum temperatuur van een graad of 9. En morgen loopt het kwik dan langzaam op naar 16 graden. Eerst is het droog. In het noorden neemt de bewolking toe. Daar volgt ook wat regen of motregen en misschien ook wel in het midden van het land. Het zuiden houdt waarschijnlijk droog weer en de meeste kans op wat zon. Dan vrijdag nog steeds wolkenvelden, kleine kans op een beetje neerslag en weinig verandering in temperatuur. In het weekende is het waarschijnlijk droog met wat meer zon. En ook dan is het nog magertjes met de temperatuur gesteld, 16 tot 18 graden. Aan de B-verkeersinformatie. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 100 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. De files die opvallen op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Zevenbergse hoek en Dordrecht staat 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenberg en Knoop Klaverpolder 5. En door een stroomstoring rijden er tussen Tiel en Best. Tiel en Elst, geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Hier over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En wie vlak van half zes ook luisterde, hoorde dat wij Bert van Sloten wegstuurden... na zijn verhaal over de Samson-potloden. Want wat wij willen weten van jou, Bert, natuurlijk... is hoe die uh, partijen het deden in Arnhem... waar dus met die Samson-rode potloden werd gestemd. En ja, je bent weer terug. Ik ben weer terug en het is heel gunstig geweest voor uh, de Partij van de Arbeid... dat rode potlood van dat uh, onbekende merk, zal ik maar zeggen. Uh, de Partij van de Arbeid is daar de grootste partij geworden in Arnhem. 31,3 procent van de stemmen... Bijna 7% gestegen. Het waren overigens veel minder klachten die er binnen zijn gekomen. Ze he? hebben misschien toch wel een staartje aan, Bert? Ik denk het wel. Dank je. Dan gaan wij naar het uh, nieuws van Frankrijk. De Franse regering die heeft voorzorgsmaatregelen genomen... vanwege spotprenten over de profeet Mohammed. Het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo... publiceert tekeningen van Mohammed uh, in niet verhullende poses. Sommige prenten zijn seksueel getint. Ron Linker, onze correspondent, sprak met vertegenwoordigers... van de grootste moslimorganisaties in Frankrijk. En hij ging ook kijken op de beveiligde redactie van het tijdschrift. Voor de ingang van de redactie van Charlie Hebdo... staan politieagenten... Ook binnen is extra beveiliging. Rond het bureau van hoofdredacteur Stéphane Charbonnier, bijvoorbeeld Sharp is zijn bijnaam. Waarom heeft u die cartoons gepubliceerd? Uh, le but de nos dessins, quel qu'il soit, c'est d'abord de faire rigoler nos lecteurs. Uh, ensuite, si les dessins peuvent faire réfléchir, c'est très bien. Mais d'abord, c'est d'abord des dessins humoristiques. De spotprenten zijn in de eerste plaats humoristisch bedoeld, zegt hij, voor onze lezers. Als die aanleiding zijn tot reflectie, tot meer nadenken, dan is dat natuurlijk des te beter, zegt hij. Maar de plaatjes zijn in de eerste plaats dus om te lachen. Waarover hoopt u dat de lezers vervolgens gaan nadenken? Réfléchir sur l'absurdité de, de certains faits d'actualité. Uh, le film sur Mahomet is grotesque et ridicule et la réaction violente de certains manifestants dans, dans le monde is absurde. Voir évidemment largement plus. Donc c'est pour tourner en dérision l'absurdité de, de ce monde. De absurditeit van dit moment... dat een slechte, belachelijke film over de profeet Mohammed... reden kan zijn voor zulke heftige, gewelddadige reacties. In de grote moskee van Parijs is vanochtend een persconferentie... om te reageren op de publicatie. Directeur Azikrit van de Raad tegen de Islamofobie... geeft toe dat hij niet alle afbeeldingen gezien heeft. Ik heb een paar foto's gezien, maar je, vous dit, je les traite par mes prix. Voilà. Hij walgt van de gedachte om de plaatjes in Charlie Hebdo te moeten bekijken. Zoals een verontwaardiging is bij de andere vertegenwoordigers, toch klagen ze het tijdschrift niet aan. c'est faire la propagande. lui encore de encore qu'on parle de lui. C'est ce cherche. Als er een rechtszaak komt, zegt hij dan praten we alleen maar meer over hem. Dat is louter propaganda. En toch frustreert het hem. Dat dit soort kwetsend materiaal, zoals hij het formuleert, nog onder persvrijheid valt. liberté il faut revoir la loi. Misschien moeten we de wet aanpassen als mensen ongestraft een hele gemeenschap kunnen beledigen, zegt hij. Daar is Stéphane Charbonnet van Charlie Hebdo natuurlijk niet mee eens. Hij overziet de directe gevolgen: het sluiten van Franse ambassades in het buitenland. Maar zegt hij. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. De des me concerne pas. citoyen tant que ne m'empêche pas de dessins satiriques Ik ben slechts een satirische tekenaar voor een satirisch weekblad. Totdat de wet het me verbiedt, zal ik daarmee doorgaan, zegt hij. Misschien is de noodzaak vandaag de dag nog wel groter dan ooit, zegt Charbonnier. Want we kunnen ons niet neerleggen bij de woede van enkele extremisten. Ik denk dat er nu een noodzaak is om dat te doen. Puisque als we beginnen te céder aan de radicaal, aan de colère van de mensen.. on cèdert ook aan d'autres colères. Nou, over de dilemma's die hier aan de orde kwamen. na zes uur meer vanuit het Persmuseum en dan ook de hoofdredacteur van de NOS. Een advocaat grotendeels cash betalen. Als het aan de Orde van Advocaten ligt, behoort dat in de toekomst tot het verleden. Jan Loorbach, goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen deken van de Orde van Advocaten. Hebt u er zelfs van de hand gehad dat een cliënt u in contanten wilde betalen? Ik kan het me niet herinneren. Um, en ik ben al een jaar of veertig advocaat. Um, uh, en. In die eerste twintig jaar zal ik maar zeggen was contant betalen nog aanmerkelijk gebruikelijker dan nu. Die ontwikkeling is ook voor ons reden om in te grijpen. Maar ook in die periode kan ik me niet echt herinneren. Ik kan me nog wel herinneren dat ik van uh, buitenlandse cliënten die ik op toevoegingsbasis bijstond uh, na afloop van uh, de zaak... Een olielamp cadeau kreeg of iets dergelijks, maar dat was toch van andere orde. Het gaat om geld. Betalen ja. mag wel, maar veel minder dan tot nu toe is toegestaan. Het maximale bedrag is 15.000 euro. Waarom moet dat bedrag wat u betreft omlaag? Nou, Het is nog iets preciezer. Boven de 15.000 euro uh, mag je het wel aannemen als je daar hele goede redenen voor hebt. Maar dan moet je dat wel uh, laten toetsen door de deken. Uh, maar wij vinden uh, dat dat bedrag uh, naar uh, de normen en gebruiken van hoe er op het ogenblik betaald wordt. Namelijk zeer overwegend giraal. Eh, vinden we, ook als we naar de diverse buitenlanden kijken... dat het eigenlijk een veel te hoge grens is. Eh, dat het te veel ruimte biedt eh, om advocaten... Ja, ook door cliënten onder druk te laten zetten... om dubieus geld contant te laten aannemen. En wij volgen dus een internationale trend... en de trend van een hoge toename van girale betalingen om die grens verder naar beneden te gaan brengen. En die gaat beneden naar 2000 euro? Ja, en dan geldt het hetzelfde verhaal. Tenminste, we moeten dat nog uitwerken, maar ga er maar vanuit. dat we zeggen, tot 2000 uh, kun je dat contante geld wel aannemen... als er een bijzondere reden is om uh, een hoger bedrag contant aan te nemen... overleg dat dan met de deken en bekijk samen met hem... of de redenen daarvoor goed genoeg zijn. Wat voor bijzondere reden zou je dan kunnen bedenken als advocaat? Uh, nou, er zijn misschien eh, nog een paar verdwaalde cliënten die eh, zelf geen bankrekening hebben. En vanmiddag hadden we er een vergadering over met ons, eh, ze ons parlement. Toen werd het voorbeeld gegeven eh, dat je dan ook niet eh, iemand die alleen maar eh, contant geld heeft... Dat je die niet naar een bank kunt sturen, omdat niet iedere bank ook zomaar contant geld eh, wil aannemen. om dat rechtstreeks dan naar een advocaat te laten overmaken. Eerlijk gezegd denk ik dat het heel weinig voorkomt dat eh, die cliënten nog bestaan. Maar het laat zich denken: misschien iemand die uit het buitenland komt. en hier een eh, grote contante transactie eh, heeft, eh, heeft afgesloten. omdat hij eh, om wat voor reden dan ook dat, eh, dat geld ook contant wil houden, of eh, moet gaan omwisselen in andere valuta. Je kunt daar best iets bij verzinnen als je je best doet... En de werkelijkheid heeft altijd uh, verrassende voorbeelden. Dus we wil het niet aan de voorkant uitsluiten. Maar heel veel uh, situaties vallen er eigenlijk ook niet meer voor te bedenken. Nou, gisteren kwamen we er behoorlijk achter... als uh, mensen die niet elke dag in de rechtbank uh, komen... in de terugzaak tegen advocaat Bran Moskovits dat het uh, daar uh, voortdurend gebeurde, betalingen in uh, contanten... Met, met, met hogere bedragen, ook dan de 15.000 maximum... Uh, die zijn toegestaan voordat een advocaat dat moet gaan melden. Uh, daar komt vandaag dan die uh, dat voorstel om de dus regels te verscherpen? Een dag na die terugzaak: Toeval? Uh, nou, dat het zo precies twee dagen af elkaar is... is in ieder geval toeval. Dat uh, er in het algemene ontwikkeling is... van toegenomen aandacht uh, voor dit vraagstuk... En dat dat aan de ene kant ertoe leidt dat dat uh, bij de Amsterdamse deken dan onder oog is gekomen in een concreet geval. En aan de andere kant ertoe leidt dat wij daar in het algemeen werk van willen maken. Nou daarvan zou je kunnen zeggen dat dat, dat wel in zekere zin uh, twee uitwerkingen van eenzelfde ontwikkeling in de maatschappij zijn. Dat geeft u de urgentie in ieder ja. geval aan. Uh, ja. De regels moeten nog worden goedgekeurd, of al was dit voorstel door het college van afgevaardigden. Jan Loorbach, algemeen deken van de Orde van Advocaten. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Het Europese landbouwbeleid moet volledig op de schop. Het moet met minder geld en het moet ook groener en duurzamer. Zo klinkt het in Brussel, waar vandaag deelnemers aan de Good Food Mars arriveerden. Ze pleiten voor een terugkeer naar kleinschalige landbouw. Tijns AD, onze correspondent in Brussel, liep mee met de Mars. Eerlijke landbouw, duurzaam voedsel. Staat hier op het spandoek, Nederlanders. Ja, postbode. U bent postbode? Ik ben postbode. Wat heeft u dan hier te zoeken in nou. een demonstratie van landbouwers en tuinders? We, weet u, ik denk dat de Europese landbouw iedereen aangaat. Want op het ogenblik uh, wordt die uh, hervormd. En als we het nu niet goed doen... Dan, uh, dan zijn we dan de kleine landbouwers kwijt en hebben we alleen nog maar uh, fabriekslandbouw over. Maar er moet gewoon wat geregeld worden in de markt. Hè? De, de, de overproductie en de, de export naar het buitenland zijn zo uit de hand gelopen. En de, uh, en de kleine boeren ontvangen geen geld meer. Hè? Het, is, uh, het is vrijwilligerswerk aan het worden. Joris Looman is er ook. Wij zijn zeg maar de jonge afdeling van uh, Slow Food en dat is een van de organisatoren van deze mars. Wat staat er op het spel? Wat willen jullie hier voor boodschap kwijt? Nou, in uh, 2013 uh, vinden grootschalige hervormingen van het Europese landbouwbeleid uh, plaats. Er uh, zijn nu voorstellen over geweest. En uh, nou, eigenlijk de mening van de meeste partijen die hier aanwezig zijn... Uh, ...is dat die niet ver genoeg gaan qua uh, duurzaamheid. En dat kleinschalige uh, boerderijen daar niet uh, een rol in krijgen. Dat is alle traditionele salaison van huis. Een kleine traditionele slagerij uit de Ardennen. Ja, in Zuid-Ardennen naar de Gaume. Op Plas Luxembourg, voor het Europees parlement, hebben boeren uit heel Europa een grote braderie opgebouwd. Het is een bière à haute fermentation, non filtrée, de la Vallée de la La Frangine. Dankzij dry hopping kan dit bier zijn aromatische bouquet trekken uit het zich doordrenken van de essentiële oliën van de hop. Nou, hoe ambachtelijk wil je het hebben? Zoals de onderhandelingen tot nu toe gaan, is het heel erg moeilijk om het open te breken. En is het eigenlijk een onderhandeling tussen de landbouwbelangenbehartigers in het parlement samen met de landbouwministers van de lidstaten. Bas Eikoud voor GroenLinks hier in het Europees Parlement... steeds meer groene en kleine boeren willen meepraten... over een beter Europees landbouwbeleid. Hè? Ja, je zou het hopen, maar op dit moment wat je gewoon ziet... is dat de onderhandelingen ook in het Europees Parlement... heel erg gesloten zijn... Ja, daar hoef je echt niet heel veel verandering van te verwachten. vergroenen van landbouw dat toen zei alvast: oh, dat is heel bureaucratisch, dat is heel moeilijk. We moeten gewoon voedsel produceren, daar moeten we gewoon geld voor krijgen... en verder niet te veel zeuren. Luc Groot in Brussel namens de Nederlandse land- en tuinbouwers, LTO. Als je kijkt naar de plannen van de eurocommissaris... voor de Nederlandse boeren wordt het slechter. Ze gaan er 7% op achteruit. Nou ja, die discussies nu gaan in, in Brussel. Uh, wij vinden wel dat het wel redelijk ruksigloos gaat. Als je alles bij elkaar optelt, uh, gaan we in de komende periode niet 7%, maar bijna 22% naar beneden in Nederland. Gewoon op basis van... Dus nog veel meer dus. Ja, ja. op basis van de, het feit dat het niet met inflatie wordt gecorrigeerd, zoals het nu voorstel is van de Europese Commissie. Balzijckhout, GroenLinks hier in het Europees Parlement. Nederland moet zo meteen een kwart inleveren, de Nederlandse boeren. Uh, als de LTO vindt dat ze te veel achteruit gaan. Ja, dan moeten ze ook bij deze regering zijn. die het hele Europese budget kleiner wil maken. Dus ja. Maar voor mij is veel belangrijker. Hoe gaan wij nou eens het landbouwbeleid veranderen? En waar, op welke manier? Dat staat centraal. En dat je uiteindelijk als Nederlandse boer wat minder zult overhouden... Nou, dat geldt waarschijnlijk voor die boer die alleen maar voor ja, veel productie gaat. Voor die boer die klein is en die voor kwaliteit gaat... denk ik juist dat ze erop vooruit kunnen gaan. Zal een stevig debat worden de komende maanden in Brussel? Samen met zijn collega ruimtevaarder strok hij vandaag door het land. Astronaut André Kuipers. 2 Gerrits, hoe is het op de weg? De meeste files zijn korter dan gebruikelijk op woensdag. Dat geldt niet voor de A16 Breda richting Rotterdam. Want daar staat tussen knopend Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file. Er staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Het is daardoor ook drukker op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... voor knopend Klaverpolder 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Raven en de Vipertones, am I dreaming? Astronaut André Kuipers maakt samen met de mannen met wie hij in de Soyuz zat een tour door ons land. Ze gingen vanochtend bijvoorbeeld op de koffie bij de koningin. Er was ook nog een lunch bij dimensionair minister Verhagen. En vanmiddag een presentatie bij de Nederlandse ruimtevaartindustrie. Kuipers kijkt terug op een boeiende dag, vooral natuurlijk voor zijn Soyuz-collega's. Erg leuk en uh, daar heb ik erg naar uitgekeken en lang, aan gedacht, uh, lang over gedacht van wat ga ik ze allemaal laten zien. Uh, dus ik, uh, ja, ik wil natuurlijk uh, uh, ja, mijn, mijn land, mijn geschiedenis duidelijk maken aan uh, de Russen en Amerikaanse collega's en dat is erg leuk. Vanochtend ben ik koningin geweest, dat was indrukwekkend? Ja, vanzelfsprekend. Ze, ze, ze kennen dat natuurlijk niet. Ze hebben daar uh, gekozen presidenten en het, het wisselt allemaal. En uh, zeker mijn, uh, mijn Russische collega was erg onder indruk van het feit dat, dat we ja, een, een, een vorst hebben die daar gewoon uh, altijd is. En uh, ja, dat, is, dat was een heel mooi moment voor ze ook. En ook nog langs geweest bij de minister van Economische Zaken. En daar moet nog ook wel even zaken gedaan worden. Nou ja, ik, ik uh, denk dat het heel belangrijk is uh, voor, voor Nederland om, uh, om heel goed te zijn en te blijven investeren in wetenschap en techniek. Dat is onze toekomst, daar moet Nederland het van hebben. Uh, dus dat betekent dat je dat je daar niet op moet gaan bezuinigen. Je moet niet gaan bezuinigen op je eigen toekomst. Uh, en, en ruimtevaart is een onderdeel daarvan, dus van, van innovatie. Uh, we maken met ruimtevaart heel goed uh, gebruik van de kennis die we in Nederland hebben. Op het gebied van, van instrumentenbouwen, allerlei, allerlei zaken uh, op, op high-tech gebied. En uh, dat moeten we volhouden, want daar, daar moeten we onze winst vandaan halen in de toekomst. Dit verhaal ook vertelt tegen de minister. En hoe reageerde hij? Ja, uh, we krijgen natuurlijk een, een nieuwe regering. En ik denk dat het vooral van belang wordt uh, dat ook uh, het nieuwe parlement en nieuwe bewindsvoerders, dat die, uh, dat die beseffen uh, dat, uh, dat je, als je ergens niet op moet bezuinigen, dan is het op innovatie. En uh, dat is voor, van groot belang voor ons, uh, voor ons land. En ruimte valt, uh, ruimtevaart, uh, ruimtevaartindustrie valt daaronder. Dan is nu eigenlijk ook al met een rondtour door Nederland bezig. Maar ook nieuwe banen als een beetje promotor van de Nederlandse ruimtevaartindustrie? Nou ja, ik hoop dat ik mijn steentje daartoe daar bij kan dragen. Ik, uh, ik heb veel jongeren kunnen stimuleren en, en kunnen interesseren... voor techniek en wetenschap door middel van de ruimtevaart. Uh, en dat is prachtig als je die rol, die rol op je kan nemen. Naast natuurlijk uh, het gewone werk uh, wat ik al deed... en, en, mijn, en uh, mijn activiteiten voor uh, de zaken als uh, behoud van natuur en ecosystemen en dergelijke. Uh, Nederland, high-tech land, en daar moeten we alles in stoppen... om te zorgen dat we daar vooraan blijven. De boodschap vandaag van André Kuipers. Mark Hamers, sprak met hem. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Minister opstelde van Justitie wil iemand benoemen in de Tof van Justitie. tegen de zin van zijn belangrijkste ambtenaren. En NRC Handelsblad schrijft op de voorpagina dat opstelde partijgenoot Pieter Klo wil voordragen als nieuwe secretaris-generaal. Veel ambtenaren twijfelen aan de leidinggevende en bindende capaciteiten van Klo. Zo zou hij bekend staan als een rouwdouwer. Klo is nu interim manager. Er is een nieuw middel dat werkt tegen hersenletsel. Geneesmiddelenspecialist Schmid van de Universiteit Maastricht heeft aangetoond dat door toediening van het Duitse medicijn de zwelling in de hersenen afneemt. L1 schrijft op de site dat hersenletsel de voornaamste oorzaak van invaliditeit en sterfte is bij jongvolwassenen in het Westen. De Friese kranten hebben allebei de sluiting van het asielzoekerscentrum in sint anna parochie op de voorpagina. Er werd gisteren bekendgemaakt, tegelijkertijd met de sluiting van nog drie centra. Het is het gevolg van een reorganisatie bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die kost 3000 bedden. In sint anna parochie gaat het om 275 plaatsen. Er komen minder vluchtelingen naar Nederland en ze stromen sneller door. In de Leeuwarden Courant zegt burgemeester Krol dat hij onaangenaamd verrast is door het bericht... Hij zegt, het betekent dat we 150.000 euro structureel minder krijgen... aan inkomsten en rijksvergoedingen. Voor de school is het ingrijpend en in het dorp zal een stuk minder worden besteed. Vraag aan jou, Lucella. Waar zou je kunnen leren om synthetisch aas te maken om snoek mee te vangen? Wacht even. Uh, synthetisch aas, waar je dat kan maken om snoek mee te nou, vangen? Daar zou je wel een fabriek voor hebben, ik weet het niet. De Sportvis Academie... Die bestaat. Radio Rijnmond zond een reportage uit over de MBO-opleiding Sportvissen in Goringem. Docent Dieners Herwijnen legt uit. sportvisacademie leer je vooral veel dingen over water, want dat is wel heel belangrijk tegenwoordig in Nederland natuurlijk. Natuurbeheer. Uh, maar het is vooral eigenlijk begonnen omdat uh, in de sportvisserij, je ziet in Nederland heel veel mensen aan de waterkant zitten, gaat zo'n 700 à 800 miljoen om op jaarbasis. Dus dat is een bedrag waarbij je zegt van nou dat verdient misschien wat professionalisering. En daarvoor is op een gegeven moment de sportsacademie in de wereld geroepen. En daar kan je dus van alles leren. Zowel NRC Handelsblad als het Parool hebben een portret van koningin Beatrix op de voorpagina... van de Belgische kunstenaar Luc Tuymans. Het is ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde stedelijk museum in Amsterdam. Het is geschonken aan het stedelijk. Luc Tuymans is een van de meest vooraanstaande kunstenaars van deze tijd. Het schilderij heet H.M. Het is uh, geschonken door de galerie van Tuinmans en een aantal anonieme gevers. Het stedelijk museum wordt zaterdag geopend door de koningin... nadat het meer dan acht jaar dicht is geweest. En handelsblad toont alleen het portret en schrijft eronder... dat het een van de eerste werken is die het publiek ziet als het het museum binnenkomt. De krant schrijft... De wijze waarop Tuinmans de koningin afbeeldt... wijkt af van de gebruikelijke, meer flatterende statieportretten. Het deed mij denken aan uh, alsof de, de koningin twee blauwe ogen kreeg geslagen. Oh. Ja. Het parool heeft ook het hele portret, maar dan op de plek waar het hangt in het stedelijk. De krant schrijft dat uh, met het schilderij het eerste conversation piece binnen is. De bewoording van het parool is wat eenduidiger. Luc Duinmans schilderde de koningin als een oude kwetsbare vrouw. De krant voorspelt dan ook dat het even slikken zal worden... als de koningin zaterdag de opening komt verrichten. Overigens schrijft het parool over het nieuwe museum dat het een feest is. Zondag dus, open voor het publiek weer. En dan gaan ze ook de grote badkuip in, dat grote witte gebouw wat ernaast is geplaatst. En daar is de ingang. Ik ben heel benieuwd. Ga even kijken.